op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Jan Wolkers. Zes en een halve dag duurt het verblijf op Rotterme plaat inmiddels, met een hele week redelijk weer voor een eilandbewoner. Een gelukkige Jan Wolkers, dacht ik, die op een heel andere manier eenzaam is als Gottfried Bomans. Bomans betrok het hele gebeuren op zichzelf terwijl Jan Wolkers de eenzaamheid probeert te verdrijven door zich tussen de dieren te begeven. Gisteren had hij de moeilijkste dag toen zijn jonge zeehond, die hij op het strand had gevonden, door de luchtmacht werd weggehaald. En niet dat het nou tegen zijn zin in gebeurde, want ook Jan zag in dat het heel moeilijk zou worden om het beestje daar met de gebrekkige hulpmiddelen die hij heeft in leven te houden. Uit zijn verhaal van gisteren bleek toch wel hoe alleen hij daar is. Hij praatte over het dier zoals een enigst kind dat een broertje heeft gekregen dat door omstandigheden weg moet. Het gaat overigens goed met het drie weken oude zeehondje, Jan, dat hoor je dan meteen. Het was in goede conditie, al was er wel een begin van aantasting van huid- en darmparasieten... maar dat alles is niet alarmerend. Jan Wolkers blijft actief, het beste wapen om de eenzaamheid te verdrijven. Hij liet gisteren al weten in de uitzending dat hij aan zijn hek was begonnen. Zeg Jan, uh, <coughs> sorry, uh, wat is na zes dagen nu je grootste verlangen? Over. Hier is de verschrikkelijke stookolieman... Hier is de verschrikkelijke stookolieman. Hij geeft een teergekrepeerde dode vogels cadeau van de stranden der wereldzeeën. Ja, uh, even kijken, daar, daar zal ik direct even iets over zeggen. Ik wilde eerst even uh, een paar uh, de post afdoen, zogezegd. Huh? Ik kreeg een, uh, uh, er worden hier een, er zijn hier een paar dingen uh, gedropt door kleine vliegtuigjes. Uh, door uh, onder andere Rob Slotenmaker van de slipschool. En die begint Jan nog even en weer terug bij de confeite, uh, confeite krokodillenkoppen. Je ziet zulke termen slaan te Maar ja, iemand die zo'n slipschool heeft is natuurlijk ook een kleine zelfstandige. En die weet dat hij ook gepakt wordt straks. En ik vraag van al die slipcursus bij hem wil komen doen. En ik rijd van een Citroën die uh, bijna niet slipt. Uh, dag meneer Molleman. Uh, maar uh, misschien doe ik het toch wel, want het is altijd goed als je wat, uh, wat handiger met je, met je auto uh, leert omgaan dan je al bent. Nou ja, en dan heb ik dus uh, van de, de koninklijke luchtmacht vliegbasis Leeuwarden -wa van de straaljagervliegers, die hebben er ook een pakje afgegooid. Er zat een, uh, een fles uh, rum in, uh, uh, Captain Morgan. Mijn, mijn, mijn lievelingsmerk, zou knorretje zeggen. Maar weet je wat nou de ellende is? Die jongens die gooien zo verdomde goed. Ze gooien het bijna in je glas. Dus uh, als het in de zee gekomen was, had ik het kunnen nuttigen. Nu staat het nog... Uh... ...onaangeroerd. Hè? Ze bieden hun verontschuldiging aan... ...dat ze me wel eens lastig gevallen hebben, ongeweten. Maar dat ging niet om mij... ...maar uh, dat heb ik ook gezegd... ...dat ging, uh, dat ging om de vogels. Hè? En dat, want als het alleen om mij ging... ...er zitten honderden mensen op, op andere eilanden... ...en zo, op de Koksdorp... ...daar hebben de mensen vaak ook last van de straaljagers. Ik geloof dat een vliegen ...hoe dichter bij God is... ...hoe veiliger voor de mensen... ...en, uh, en voor zichzelf. Dus maar... Uh, maar uh, Heel hoog. Hè? En uh, ondanks al die verwendingen van het leger van, van uh, Major Keizer en uh, de grote luik van de Sarfvlucht. Dat betekent ook safety and rescue vluchten. Hè, die de jonge zeehond niet uh, van mij weggehaald hebben, maar gered hebben, mag ik wel zeggen. Uh, word ik natuurlijk geen voorstander van het leger. Het enige leger wat voor mij uh, acceptabel is, is het leger uh, van, een, uh, van een haas. Over. Ja, dat is altijd wel aardig als we met elkaar praten dat je die vragen van mij zo goed begrijpt, hè? Wat is nou na zes dagen je grootste verlangen vroeger? Kun je daar een antwoordje op bedenken over... Nou, het grootste verlangen van mij na zes dagen. Uh, jij, jij denkt altijd zo dat ik dat ik hier, dat ik dan zeg, een koud glas whisky. Nou ja, ik zou, ik zou wel trekken met een overdadige beker citroenijs, bijvoorbeeld van Italië uit de Rijnstraat. Dat is het beste ijs van, uh, van heel Europa, mag ik wel zeggen. Ik heb het ijs gegeten overal. Maar jij denkt dan dat ik een uh, verlangen heb hier vandaan? Nee, die verlangen zijn eigenlijk. Uh, ik, ik zou, het, een van mijn grootste verlangen is dat, uh, dat die 40 minuutjes scheep in het zwarte water. Opdonderen. Nou, dat zwarte Wasser mogen we wel zeggen. Dat, dat zijn verlangers die gewoon blijven. Huh? En dat, laten we zeggen, hier, de laatste dagen is er iets uh, afschuwelijks aan de hand. Gisteren is een van die mensen al van de luchtmacht die zeehond hier kwam brengen, een ruikje. Hij zegt, daar ligt die smeerpijp. En het stinkt die de laatste dagen verschrikkelijk krijgt of de, de wind nu uh, van, het, uh, van het land komt. Uh, en er zijn ook ineens vijf of zes jonge vogels die hier in de buurt waren, zijn, uh, zijn doodgegaan op een, op een, op een raadslag. Die liggen gewoon hier dood. En toen ben ik de, de, de beestjes gaan bekijken die ze eten, kleine mosselen en zo. En die zijn gewoon helemaal rot van binnen. Huh? En dat is gewoon, dat komt gewoon door die, je zou kunnen zeggen, door die, door die, door die, door die stinkaars van, van ex-minister uh, uh, Bakker, die tegen alle, alle raadgevingen van biologen uh, daar maar uh, dat ding in uh, heeft laten. Uitspui. En dat is een lichtvaardigheid, vind ik die aan, uh, aan misdadigheid grenst. Want het is zo'n ontstellend mooi gebied... dat de enige wens en verlangen die je hebt is... dat het, dat het zo blijft over... Maar verlangen op jezelf betrekken? Het is misschien een beetje vervelend dat ik het nou weer vraag. Zijn die er helemaal niet? Het gaat allemaal over dingen die je zegt... Uh, maar die hebben, die hebben natuurlijk wel betrekking op jezelf. Maar wat je zelf betreft op dat eiland na nou die week... wil je er graag af? Wil je nog een weekje blijven? enzovoort Over... Nou, dat heb ik gisteren al gezegd. Ik zeg, ik zou hier best nog een maand willen blijven, maar dan uh, met Carina, dat zou ik wel gezellig vinden. Ook met zo'n jonge uh, zeehondje zou ik nog wel een maand uit, uh, uithouden. Misschien dat je op den duur toch wel wat wil praten, maar, maar ik, uh, ik heb dat niet eens zo verschrikkelijk nodig. Over. Zoals wij gepraat hebben, Bomas zei dan uh, vorige keer, dat als hij wegliep, dan voelde hij zich eenzamer dan ooit. Heb jij er last van? Over. Nee, want dat heb ik dus helemaal niet. Als, ik als dit afgelopen is, dan is er voor mij iets, uh, ja, dan is er eigenlijk iets onnatuurlijks gebeurd. In een gebied waar je fijn met vakantie zit. Als je dan even naar huis belt en je hoort uh, hè, dat alles weer in orde is. En dan word je ineens geconfronteerd met een, met een rare wereld. Je hebt een inbruik doet op de staat waar je hierin bent. Over. Ja, zeg, je bent met je hek bezig. Hebben we het daarover gehad? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Het staat het om het hele eiland heen. Heb je dat, uh, is je dat gelukt, over? Ja, het staat om het hele eiland heen. Maar dat moet je symbolisch opvatten als je begrijpt wat ik bedoel. Het ziet er erg mooi uit. Het is een, het is een erg mooi hek. En als de boot mooi aankomt, is er nog een kleine verrassing. En uh, nou ja, dat, dat is een visueel gebeuren, dat zullen ze dan uh, wel zien. Over. Had je genoeg hout uh, om symbolisch een hek te maken? Over. Kijk, om een symbolisch hek te maken heb je altijd genoeg hout. Over. Erg goed, Jan. Goed, dan komen we op de wat praktische dingen. Uh, je hebt genoeg garnalen, heb ik begrepen. Hè? Over? Jo, ik, heb, ik, ik durf niet meer in dat, in dat, in, uit dat riool van ex-minister Bakker te vreten. Dus ik vis alleen maar garnalen in de Noordzee. En, uh, en dat is verschrikkelijk goed als je daar aan het vissen bent. hè? Al die glasachtige beestjes, aan je, er zitten er zoveel dat ze kriebelen aan je voeten. En als je even stilstaat, dan kruipen ze eroverheen. En dan, uh, en dan gaan ze erop zitten en zo. en uh, Over. Ja, je hebt het gevoel dat we nog niet uitgepraat zijn. Hè? Er is nog ontzettend veel te vertellen. Je beleeft dagelijks bijzonder veel. Over. Oh ja, ik, ik beleef verschrikkelijk veel. Ik, ik heb hier geloof ik 200 dia's gemaakt. Want de kleur is hier zo goed. En dan zei je zeggen, ja, je spreekt met zoveel... Aardig over dieren en over het landschap en zo, en, en zo hard over politici, maar uh, ik blijf zacht voor kleur, hard tegen vuil. Over. We hebben je gisteravond op de televisie gezien, dat is een hele rare gewaarwording om uh, via het NOS-journaal Jan Wolkers te zien als je er hier zo dichtbij zit. Het gaat via allemaal steunzenders, weet je. Je hebt je niet geschoren, hè? kom je als een aap van het eiland terug, zoals je het zelf noemde, Over. Uh, ja, even over die televisie. Er zal een tijd komen dat jullie me op de televisie zien als ik helemaal niet meer ben, als ik in een, in een kist lig of in een urn. Dus daar moeten jullie maar vast al langzaam aan wennen. Maar uh, even kijken, uh, wat zei je? Of uh, even kijken, over. Of je als een aap terugkwam, over. Oh ja, ja. Of ik, nou, ja ik heb me dus niet geschoren, hè? maar of ik daar, uh, daardoor een aap word, weet ik niet. Uh, ik ben al een halve wilde man hier op dit eiland en zo. En als ik me zou scheren. Nou ja, Slauwerhof heeft eens gezegd, hè, uh, voor je moreel is het beter om je te scheren dan uh, Goethe te lezen. Nou, uh, uh, voor je moreel kan je alles beter doen dan Goethe lezen. Over. Je hebt uh, het hele zaakje naar het, uh, naar het strand gebracht al, dacht ik, het eiland. Uh, we zijn hier, hoor ik nu opeens van G. Gauwzwaard, aan het einde alweer van die tien minuten. Het gaat ontzettend hard. Uh, ik moet je toch weer sterke toewensen, weet je. Hè? Dat je je niet uh, vertrekt aan een zwaar stuk hout. Dat is dan de sterkte. We komen morgen, voor de luisteraars, morgenochtend in het programma ZO. Om tien over negen, dan horen we jou voor de laatste keer. En de aankomst van de boot waarop jij zit in Noordpolderzeil... ...dit is ongeveer tussen één en twee uur. En om half drie in Dit is het Begin maken we een slotreportage. En voor zover vandaag de Bredenburg. Alleen op een eiland.